Ja, goedemorgen. Het is drie over zes. Dag, Kim. Goedemorgen. Ik zie dat het uh, ja, allemaal nat is en je ziet echt amper de toren. Moet eens kijken naar buiten. Ah, wel, maar toen ik naar hier reed, normaal heb je zo fasesregen. Maar nu was het één lange regenfase. Fasesregen. Ja, maar dat je zo denkt, ah, hier regent het en hier niet, want ik moet van vrij ver komen. Uh, maar nu was het gewoon aan één stuk. Ja. Keihard aan het regen. Maar hey, woensdag brengt de week. Komt Geen probleem. Goedemorgen, Charlotte. Hey, goedemorgen. Ja, dus uh, we hebben het over fossiele brandstoffen al gehad in we hebben het er al over gehad. Het begint. Uh, ja. Het zou er nog kunnen van komen. Zeg goedemorgen, lieve mensen. Goedemorgen, morgen. Jouw dag begint. Goedemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Ik heb vooral gezien dat onze weervrouw Jacot doorgaat in de slimste mens ter wereld. Nou... Ja, we zijn trots, hè, toch? Nu... Maar oh, ga... heel fijn. We gaan het ja. toch los winnen. Maureen deed het ook goed, jij hebt het ook al goed gedaan. Zo, radiomensen, dat zijn toch slimme mensen. Jacot gaat, die, die gaat dat winnen. Ja, maar ik, ik denk echt dat ze heel veel kans maakt. En het leuke is, als ze het wint, dan gaat ze ook haar weerbericht zingen. Ja, er zijn dingen die. Ik... Daar zit jij op. Dat ah, ja, is ook het enige wat je wil natuurlijk. Misschien wel niet eerlijk. Goka neemt zo'n 50 andere alter-ego's mee, dus die, die is wel sterker. Kom dus, aan, Jacot. We zien wel. Goedemorgen, hoe is het met jou? Voel je een winnaar van morgen, lieve mensen? Ik denk het wel, hè. Level 42, altijd mooi. Ja.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 It's so bizarre It runs in the family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 De zanger was ook de bassist met de Gouden Dij Mark King Level 42, Running in the Family. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim.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 Technology van Milo 12 over 7. En je mag geen keer raden waar de problemen beginnen in het verkeer. Vertel eens, Mona. Ja, uiteraard. Op de Antwerpse ringen vanochtend richting Gent. Daar sta je nu al een kwartier in de file tussen Bergem en Linkerover En op de A19 van kortrijk naar Yper goed uitkijken in Wervik. De afrit is daar versperd door wateroverlast. Het is 12 over 6, Peter. Heb ik iets gezegd? 12 over 7. Ja, zo'n beetje scherp te houden, Kim. Altijd. Voila, ik ben wakker. Antwerpse ring. Wanneer gaan ze die eens afschaffen, jongens? Ja. Hey, hey, hey. Goedemorgen. Iets afschaffen, hè? Je woensdag begint. Een mooie woensdag. Ja, het is toch altijd iets Ja, maar nu geraak ik hier helemaal niet meer. Nu geraak het... ik er nog traag. Oh. Vandaag 13 december, de dag dat je hoort op Radio 2 dat er bijna een klimaatakkoord is in Dubai. En er worden fossiele en brandstof er toch in gezet ingezet. Er zijn er ingezet. Um, ja, niet de letterlijke uitstap, dus niet van we gaan het nooit meer gebruiken of we gaan er echt mee stoppen. Maar de vermelding die daar nu voor het eerst in staat, dat is wel heel historisch. Dus dat akkoord moet nu wel nog goedgekeurd worden. Dus we leven een beetje op hoop, we zullen zien. Maar het is wel... Dat je tegen je kinderen zegt van tien keer nee, nee. Ja. En dan zo de laatste ja. In plaats dat je dan tien kilo snoep krijgt, dat je dan één snoepje krijgt. Ja, zoiets. Zo werkt de wereld toch niet. Nee, nee. Heel bijzonder. Inja de Kok uit Herend, goedemorgen Inja. Goedemorgen allemaal. Ho. Goedemorgen. Ben je kwaad Inja? Wat lief. Ben, ben je boos op me? Nee, helemaal niet. Nee, ja, want ik zie dat, je bent juf in het zesde leerjaar. Maar vooral, je zit heel veel de slimste mensen ter wereldafleveringen achter. Dus ik heb daarnet even ja, ah, gezegd hoe het gisteren boven, afgelopen is. Boven, oh. ah, nee, maar de radio stond nog niet op dan. Ik heb het niet gehoord. Ah, oké. Okay. <lacht> dus dus je, geen enkel probleem. Ah, oké. Okay, dus je weet nog niet dat Chacot door is. Ah, oh, <lacht> licht, uh, nu het dus wel. <lacht> ah, oh. Maar ja, dat is niet echt is zo goed bezig. Wie gaat er winnen, denk je, Inja? Oh, well, Jacques Cotan, hè. Ja, dat zou, dat zou mooi zijn. Als we het gewoon willen, dan gebeurt het ook. Zoals die Nederlander, Joost Klein, die heel luid gezegd heeft. Ik ja. kan het Eurovisie Songfestival. En dan gebeurt het Soms ook. Soms komt dat dan uit, ja, absoluut. Inja vandaag wordt het 32 graden met zo'n heel veel plezier vandaag. <middels> ja. Beetje kerstie. Het is nieuw, het is van Ella Henderson. Een key in the Crow.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 Dank je wel. Een klein experimentje opnieuw, vandaag om 17 over zes. Kijk even in je portefeuille of je portemonnee of je broekzak hoeveel kleine stukjes van 10 cent of van 20 cent zitten er nog in. Check even en deel even in de app van Radio 2. We tijd deze kerst. Shop bij Veritas de beste kerstcadeaus al vanaf 5 euro. Nu drie plus één gratis op alles. Kijk op veritas.de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 Ja, doe maar de ruiten dicht, want het is aan het regenen. En doe even je portefeuille open en kijk eens, zitten daar nog 10 cent en 20 eurocenten in. Dat valt eigenlijk nogal tegen. Ja, wel, er zijn veel mensen die zeggen, ja, uh, onze kleine muntjes gaan in een spaarpotje voor een uitstapje of, of uh, voor de kindjes. Of ja, omdat het toch niet opbrengt. Alain Mertes zegt, ik heb geen klein geld meer, ik geef dat altijd als drinkgeld. Um, Allee, en Alain zegt ook nog: uh, muntjes kleiner dan 1 euro laat ik altijd liggen. Gewoon op tafel. Hè, als, als waarschijnlijk in de horeca je betaalt dan, dan denk ik: ja, laat het gewoon liggen. Um, Luc heeft nog een beetje: 2 keer 5 eurocent. Hier effectief nog, nog beelden van ja, meestal 2 euro, 1 euro. Ja, dat wel. Hè? Maar die kleintjes. Ja, nog tans, ik kan er winkeliers blij mee maken, Charlotte. Want er zijn stukken van 10 en 20 eurocent te kort. En het valt ook op nu met de feestdagen in aantocht. Veel mensen gaan winkelen. Uh, maar dus ja, sinds de coronacrisis geven we wel minder cash uit. Mm. En als we dat dan al doen, dan zijn het vooral briefjes. En dat kleingeld, ja dat, dat belandt dan in je broekzak in de auto na het winkelen in een spaarpot. Mm. Hè, zoals onze luisteraars ook allemaal vermelden. En we vinden het ook een gedoe mee te betalen. Dat is wel, hè. Je moet dan beginnen te tellen en dan staat iemand achter je ja. en dan kom je er niet meer uit, dus je betaalt met een briefje en dan neem je de rest gewoon weer mee. Of je betaalt met de kaart, kan ook natuurlijk... Mm. Maar Comeos dat de Belgische handelaars vertegenwoordigt, wil eigenlijk dat de banken toch meer van die munten in omloop brengen. Dus ze vragen er wel naar. En dan valt het op de grond en dan vragen ze ja. van... Ja, nee, uh, het is niet omdat je ze zaait, dat gaat opbrengen. Dat ja, ja. ja, juist, juist. Oh, heerlijk leuk dat. Goeiemorgen, morgen. Dan toch dit verhaal. Het gaat al van gisteren mee, maar het is, het is echt een heel heftig verhaal. Even op, het is een tragisch verhaal gisteren op mm -hmm. de pechstrook van de E34. Je wil het niet meemaken. Ter hoogte van Vrasenen. Dus in Oost-Vlaanderen is daar een vrouw... ...gevonden overleden in haar auto. Ze zat achter het stuur... ...en s'morgens stond hij daar al op de pechstrook... ...met vier knipperlichten aan. Het was te zien op beelden van het Vlaams verkeerscentrum. Maar pas in de namiddag... ...zijn de hulpdiensten oh. daar eigenlijk bij geweest... ...en ja, dan zagen ze wat er aan de hand was... ...en die vrouw was al overleden. Um, ja, onwel geworden waarschijnlijk denken ze... ...de precieze oorzaak kennen we nog niet. Maar ja, je staat daar dan op de pechstrook... ...met je knipperlichten... ...en dan komen mensen maar heel laat kijken... Weet je wat ik ja. gek vind? Je mag daar toch eigenlijk niet staan. Hè? Dus ik denk als je dat doet voor andere redenen, om even te gaan plassen of weet ik veel wat, ja. dan zien ze dat toch heel snel en dan komen ze jou er normaal ja, toch heel snel op rispen dat je, dat je daar weg moet. Ja, ja toevallig dus niemand. Het dan de... dat je daar uren staat. Maar ja, Je kan het je bijna niet inbeelden dat er niemand voorbij rijdt van, van hulpdiensten of ordendiensten of politie. Of camerabeelden van het Vlaams Verkeerscentrum, ja. Ja, maar dat soort dingen... Als je er zelf voorbij rijdt, ga je er nooit voor stoppen natuurlijk. Nee, dat is waar. Dat is ook waar. Ja, het is makkelijk achteraf. Nee, maar de hulpdiensten wel. Op een paar uur tijd kan daar toch eens een keer een, een ambulance of politie voorbij rijden die denkt, hm, dit is vreemd, ik ga even checken. Want dit Mama. mag eigenlijk niet. Terwijl als je ergens ligt te slapen dan komen ze wel een rikje dikke -dik je -dik Ja, ja, wel. ...de eruit tikken en dat dan niet. Heel bijzonder zo. Ja, als jij misschien iets met meegemaakt maar waar je ook gewoon op de pechstrook bent gaan staan, hoe is dat afgelopen? Hoe lang heb jij moeten wachten voordat er iemand kwam? Maar dit, ja, vreselijk verhaal, ook voor die familie natuurlijk. Er is een beetje goed nieuws op deze donkere dag, want... In Gent gaan ze iets fantastisch doen. Je hoopt toch dat Mia van Gorkie ontzettend hoog staat in de Radiotop 2000. Al is het maar om Luc de Vos nooit meer te vergeten. Want kijk, ze willen een brug maken in Gent en haar zijn muziek noemen. Een nieuwe fietserbrug over de Schelde. De lieve kleine Piranabrug. Kom aan. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. de 2. Yeah. Right. 91 stond die zelfs in de Radio 2 tot 2000. Dat is netjes. Tussen kerst en nieuw hoor je waar die weer staat. The Bee Gees and Stay Alive. Zometeen, alle nieuws uit jouw buurt is half zeven. Eerst Charlotte. Goedemorgen. Op de Klimaatop in Dubai is een nieuwe ontwerptekst voor een akkoord klaar. De vorige werd afgekeurd, onder meer omdat er niet in stond wanneer we volledig zouden stoppen met steenkool, olie en gas te ontginnen en gebruiken. En een nieuwe digitale databank maakt het vanaf volgende maand voor de politie en de overheid makkelijker om verdachte of criminele organisaties op te sporen. De databank verzamelt financiële en economische informatie over bedrijven wanneer er bijvoorbeeld meerdere op één adres gevestigd zijn. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Het nieuws uit Antwerpen met Elsbrand. Goedemorgen. In het Rivierenhof in Antwerpen is een man gisteravond levensgevaarlijk gewond geraakt na een steekpartij. Waarom de man neergestoken werd, is niet duidelijk. Er waren geen getuigen en er is voorlopig ook nog geen verdachte gevat. Een deel van het Rivierenhof werd tot gisteravond laat afgesloten om te onderzoeken wat er precies is gebeurd. Aan een loods vlakbij de A12 in Aartselaar zijn vijf mensen opgepakt die zich verdacht gedroegen. Dat bevestigt het Antwerpse parket. Het zou gaan om de loods waar deze zomer ook al eens vijf verdachten werden gevat voor grootschalige drugsmokkel. Er werden nu ook opnieuw enkele kilo's cocaïne gevonden. Maar of dit verband houdt met de drugsmokkel van afgelopen zomer is nog niet duidelijk. De verdachten zullen worden verhoord over hun aanwezigheid aan de loods. In Campus De Vesten in Herental springen leerkrachten van het secundair onderwijs bij in de lagere school. Daar zijn er verschillende zieken. De collega's van de middelbare school hebben tijdens de examens wat vrije uren voor verbeterwerk. Dat doen ze nu s'avonds om de lagere school uit de nood te helpen. Wendy van Ingelgem geeft normaal wiskunde in het secundair, waar ze met mevrouw wordt aangesproken. Dat is de eerste keer dat de leerlingen juf Wendy zeggen, ja, dat moet ik wel een beetje aanpassen. De leerlingen zijn eigenlijk maar twee jaar jonger dan de leerlingen die dat ik in de klas heb, in het secundair. Maar toch is de manier van werken echt anders. En eigenlijk raad ik het alle collega's aan, want ze komen um, als twaalfjarigen, dertienjarige bij ons binnen in het secundair. En wij verwachten dingen van hen. En eigenlijk weten wij niet wat hebben zij wel geleerd, wat hebben zij niet geleerd. Dus dat is wel uh, interessant om dat hier nu eens te zien. Een voetbalclub Antwerp maakt zich op voor de laatste thuiswedstrijd in de Champions League vanavond tegen FC Barcelona. De wedstrijd tegen Barcelona was tien minuten na de loting in september al uitverkocht. Voor Antwerp, dat als een matchje in de groepsfase verloor, staat er niks meer op het spel. Toch hoopt de Great Old op een stunt en dat is niet onmogelijk, zegt coach Mark van Bommel. Ik kijk ook terug naar mijn eigen uh, uh, periode bij PSV, waarin wij ook Barcelona troffen in de laatste groepswedstrijd, in een thuiswedstrijd, waarin we uh, gewoon heel erg goed gespeeld hebben met behulp van de fans. En eigenlijk moeten we daar winnen, maar die wedstrijd vlieg met 2-1. Nou, dat zijn ook weer de details die bepalen in, in dat proces. Maar, maar in combinatie met de fans en gewoon mijn gevoel, mijn ervaring... en hoe, hoe ik dat beleef, dat wij wel een kans hebben om te winnen. De spelers van Barcelona zijn gisteren namiddag aangekomen in Antwerpen. Ze verblijven in het Redison Blue Hotel, vlakbij het Centraal Station. MUZIEK Wisselend wisselen tot zwaar bewolkt met soms regen of buien, het wordt zo'n 9 graden. Morgen zwaar bewolkt met eerste regen, later droger weer bij zo'n 6 graden. Vrijdag eerst bewolkt en droog, later opklaringen, opnieuw ietsje zachter dan bij zo'n 9 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je een hele dag door in de app of op de website van VRT Nieuws. Dag Mona, goedemorgen. Goedemorgen. Zeer vervelend weer, dus niet goed voor de auto's. Vertel eens, waar staan we? Je staat nu in de file richting Antwerpen. Daar schuif je 25 minuten aan vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring uiteraard ook. Richting Gent aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Merksem. Dat komt door een ongeval. Twee rijstroken zijn daar nu al versperd. Verder op een half uur bij tussen Antwerpen-Oost en Linkeroever. Dan verlies je 10 minuten op de N16 van sint naar Willebroek. Tussen Puurs en de aansluiting met de A12, want ook daar is al een ongeval gebeurd. Op de binnenring rond Brussel wat eraan gerijden, tussen Stroombeek en de Werken in Vilvoorde. En op de A19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 back to the 80s, 90s en 00s op zaterdag 30 maart in het Sportpaleis. Tickets en info via the90s.be. De Samsung Galaxy S23 Ultra en Galaxy Watch voor 0 euro bij Proximus. Amai, amai. amai. Dat valt mee, een nieuwe smartphone voor die prijs. Amai, dat wat mee, zo kunt je nog een keer op reis, in pizza of daardennen. Voor u is het allemaal oké. Okay. Een Samsung Galaxy S23 Ultra en Galaxy Watch voor 0 euro bij een mobiel abonnement. Info op Proximus.de. Proximus. Think Possible. Zeg Aldi, wat zou er smaken tijdens de feestdagen? Wel, wil je net dat tikkeltje meer? Dan zorgt Willy Witloop voor de juiste sfeer. Hij biedt je alles wat je wenst voor eindjaar. Heerlijk en betaalbaar. Aldi, altijd slim. Nu bij Aldi, een fresca van Rosado Brut voor de prijs van maar 5,99 euro. Ons vakmanschap drink je met verstand.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 2 funiculi funicula 2023. Meer dan 3 uur muziek voor miljoenen. Funiculi funicula 2023. Nu in de winkel. in de raak, maar jij mocht OMD zeggen. Het is 20 voor zeven. Net waar we bezig over kleingeld. handelen hebben we blijkbaar heel veel problemen om uh, voldoende kleingeld te hebben in de kassa. Zijn hebben bij jullie nog? Um, ja, die roze muntjes zijn er al een hele tijd uit, gelukkig. Uh, maar we hebben tot nu toe eigenlijk nog geen problemen met zo de 10 centjes en de centjes. Maar wij gaan dat halen in de bank, hè? want mm. we hebben dat wel te kort. Maar tot nu toe kunnen we ze nog krijgen in de bank. Het is een gedoe niet alleen voor de handelaars, ook voor de marktkramer. Brigitte, goedemorgen. Goedemorgen, allemaal. Brigitte Nolman uit Bulze, vertel eens. Ja, wij krijgen in het seizoen heel veel 20 en 10 centjes. Uh -huh. En wij kunnen er eigenlijk niks mee doen, dus wij sparen die samen en gaan die brengen naar de handelaars waar ze het nodig hebben. Dus die ah, een op vraag. Op de markt ja. wordt er nog veel meer met uh, klein geld betaald dan? Ja, zeker in het seizoen, dan uh, staan we soms. Enkele minuutjes te wachten, want iedereen gaat diep zoeken in zijn portefeuille van 25 en 10 centen en 5 centen. Dat is toch schattig? Uh -huh. ja. <laughs> ja, het duurt wel even. Maar ik vind het wel mooi dat jullie elkaar op die manier helpen, dat je dan echt denkt aan je collega's. Ja, ja dat is ook nodig, hè. Wacht, je schenkt die dan? Of krijg je er ook iets voor terug, Brigitte? Nee, we, we wisselen gewoon hè. Bij ah, ja, okay, de, de, de kleincentjes en wij dan de biljetjes. Maar dat is toch helpen ook? Ja. Belangrijk, dankjewel, Brigitte. En geniet van de laatste dagen van het jaar. Dankjewel ook. Goedemorgen. ook. hadden we dat onwaarschijnlijk verhaal uit Gaveren. Een vrouw die dan urenlang in de auto zit op de pechstrook, vier pinkers. Niemand die er zit. De vrouw is overleden. Uh, vreselijk verhaal, maar het kan ook goed aflopen. Koen Swende uit Waasmunster, goedemorgen. Ja, goeiemorgen, Peter. Ja, bij jou is het goed en afgelopen. Kim en al, al de rest weer eens natuurlijk. Goedemorgen jij alleen. Je bent een suikerpatiënt en tien jaar geleden werd je ook onwel in de wagen door lage bloedsuikerwaarden. Dan zet je aan de kant en wat gebeurt er dan, Koen? Wel, ja, tien jaar geleden was de bloedsuiker nog niet gemonitord zoals dat vandaag is. Vandaag hebben we een glucosemeter op de arm en dat is met alarmpjes op de gsm, maar toen... Uh, was dat nog niet en uh, toen kreeg ik dus ook geen alarm, want dat bestond niet. En ik werd meteen al wel uh, en ik heb me toen aan de kant gezet, maar door uh, ja, samentrekken van spieren uh, ben ik toen ja, van alle zaken op mijn, op mijn stuur of op mijn dashboard beginnen aanzetten, zoals mijn tinkers en toevallig op mijn, uh, op, op mijn titer geduwd enzo. Uh -huh. Uh -huh. En uh, heel toevallig uh, reed mijn vader daar voorbij en die zag aan de kant een wagen staan die allerlei rare signalen deed. En uh, die herkende plots de wagen van zijn zoon. En uh, die is dus gestopt en die heeft met hun gered. Wat is, de kans, een... wat is ja. de kans, is de Koen? Ja, dat was, uh, dat was inderdaad heel gek. Ik was wel niet zo heel ver van bij mijn ouders thuis, maar dan nog was het, uh, was het heel toevallig dat hij daar net passeerde. Mm -hmm. maar, mag ik eens iets vragen dat misschien zweverig klinkt? Geloof jij dat dat toeval was of dat dat zo moest zijn? Want het is toch wel heel toevallig? Ja, het, het, het, het, het, het, het zal wel heel toevallig inderdaad geweest zijn. Of dat ik, ik daar nu een bijzonder geloof aan hecht, uh, dat is iets anders. Maar uh, ja, het was wel, uh, het, het kwam wel, um, ja, als, een, als een godsgeschenk, zal ik maar zeggen. Ja, het is toch een klein mirakel. En gelukkig inderdaad is er een monitor en uh, hoeft dat allemaal niet meer te gebeuren. Maar dankjewel voor het mooie, ja, toch met je kerstverhaal. Fijne dag Koen. <tik> ja, ja, fijne dag voor jullie ook. <tik>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 Ja, zijn hebben allemaal een beetje in het leven, natuurlijk. Bo, we zitten met een, een kwaad iemand. Ook dat is goedemorgen, morgen. Jefke Vromans uit Onze Lieve Vrouw Waver. Goedemorgen, Jefke. Ja, ja, goedemorgen. Waarom ben je zo kwaad, Jefke? Oh, dat is gek toch niks hier. Antwerpen in stad en de rest is parking Zeggen ze, je staat meer stil in Antwerpen Dan is iets anders <laughs> Dat is dus zo Dat is absoluut waar oh, oh, oh. Jefke, Jefke, Jefke Waar sta je op dit moment stil? In Weinigam Hé, hey, shoppen, shoppen, shoppen Ja, werken, weinig werken, werken. <laughs> Jefke, we houden je gezelschap Blijf, blijf gewoon lekker bij Radio 2 En de rest komt vanzelf Fijne ochtend, man Dank u wel. Oh. Marco van de regio. Ja, nog eentje die stilstaat. Margot van de regio, goedemorgen. Goedemorgen, maar ik sta helemaal niet stil hoor. Oké, okay, je, uh, ah nee, je bent onderweg. Je bent handsfree aan het bellen, maar je moet niet rijden natuurlijk op dit moment. Zeg maar Margot, veel belangrijker, je bent onderweg naar Blankenbergen. Ook daar is het uiteraard aan het regenen. Maar vooral Blankenbergen, vraagteken. Ja, ik ben onderweg naar een heel bijzonder verhaal. Heel veel kan ik er nog niet over zeggen, alleen dat je het moet gehoord hebben. Spannend, zegt, je houdt ons zo in spanning vandaag. Ja, dat ja. mag ook eens. Nee, je hebt ons echt wel bij ons teenkaarsjes, echt waar. Dus um, je bent onderweg naar... Het kan veel zijn. Ja, de, heeft de, het met dieren te maken? De zee... Misschien een combinatie van alles wat jullie al gezegd hebben. Oké. Okay. En de zee. <laughs> Blanke mergen, heel veel goede herinneringen aan. Dus we gaan zeker luisteren. Het gebeurt allemaal over een uurtje. Dankjewel, Margot. En hou het veilig daar, hè? Margot van de regio. Mysterieuze vrouw, top.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 Just don't ...van Anne-Marie en Shania Twijn zeg... hou je ook een beetje klaar aan de takken van Langnek, want... ...er was eens... ...we zijn nog altijd aan het schrijven als ons Goeiemorgen Sprookje. ...en dan kan jij mee naar de Efteling. Het, het is nu echt exact nog een week en dan gebeurt het allemaal. Uh, ja, want we zijn... Ah ja, we zijn woensdag. woensdag? Soms ja, volgende week ja. woensdag, dan kan je vanaf woensdag... donderdag en vrijdag dan zit je in de Efteling drie dagen 82. Je moet gewoon even meeschrijven als ons Goeiemorgen Sprookje. Twee kindjes, een bos zitten daarin, er zat iets in de ransel in de rugzak. Dan kwam er een wezentje uit, die stuurde hen het bos in en plots zagen ze een deur. En toen kwam iemand, ja, dan gebeurde er nog iets. En gisteren had Xander een hele mooie sprookjeszin. Luister nog even mee. Ik schoof een koekje uit het deurtje en er zijn klein schattig stemmetje. Eet maar op. Dan ben je één van ons. Ja, maar één van wie? Wat gebeurt er daarna ja, nog allemaal? Gaat het moet wel spannend worden. Het is bijzonder, maar vooral we moeten naar dat eind. Dus denk maar al even na, wat kan de moraal van het verhaal zijn? Niels Albert, de wielrenner, had gisteren ja. een goed idee. Ja, die zei, ja, je moet eigenlijk kindjes toch ook wel meegeven uh, geen dingen van vreemden aan te nemen, zeker geen eten. Dus ja, misschien moet je dat wel doen. Moeten ze van het koekje bijten? Hou je inspiratiepen klaar, het gebeurt straks allemaal.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 Pano onderzoekt het illegaal uitzetten van wild om op te jagen. Je zie je een fazant uit de hand van mijn vrouw eten. In de fazanten en patrijzen, tam als kippen. Het zijn twee dingen, Ja, en schieten. He. Dat is uh, een enorm groot verschil. He. Pano, de illegale jacht. Vanavond om half tien op vrt en in de app van 14 nieuws. Nu bij Sunweb Vroegboekvoordelen. Zoals tot 400 euro vroegboekkorting op je volgende vakantie. Ik alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.be. Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Zo vind je bij ons geen cadeaus die leuk zijn voor even. Ah, euh, een pakje koffie. Maar cadeaus voor het leven. Oh, een espresso-machine. En ik heb juist koffiebonnen gekregen, zeg.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 Café Dolce Gusto, koffiemoment nog warmer. Nescafé Dolce Gusto, de lekkerste koffiemomenten met een warm hart. En toen was ik in de winter Efteling. En toen had Langnek een warme muts op. En toen vlogen we door de kou. Geniet samen van de warmste momenten in de Efteling, de hele winter lang. Koop je tickets of boek je verblijf op Efteling.com.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 Het gaat zo meteen gebeuren, hè? Luister even goed. Dat is dus, zo meteen. Goedemorgen, Kerst. Ah, ja, hier. Elke dag, telkens voor 2, VRT Radio 2. Het is 7 uur, weer nieuws krijg je vanmorgen van Charlotte Krul. Goedemorgen. Op de klimaatconferentie in Dubai is een nieuw ontwerp voor akkoord klaar met de vermelding om minder fossiele brandstoffen te gebruiken. En busreizigers zijn ongerust over de nieuwe dienstregeling van de lijn. Op de klimaatop in Dubai is een nieuwe ontwerptekst voor een akkoord bekend gemaakt. Een vorige tekst werd afgekeurd, onder meer omdat er niet in stond wanneer we volledig zouden stoppen met steenkool, olie en gas. Onder meer Saudi-Arabië verzette zich. Stijn Verkruis, je bent voor ons in Dubai, je hebt de tekst kunnen inkijken. Wat staat daarin? Heel veel, want de tekst is meer dan 21 pagina's lang, maar iedereen kijkt nu natuurlijk naar die ene passage over fossiele brandstoffen en daar lezen we dat landen worden opgeroepen om de transitie in te zetten, weg van fossiele brandstoffen. Er staat dus niet uitstap uit fossiele brandstoffen, zoals meer dan 100 landen vroegen. Het is een compromis geworden, maar de boodschap is wel duidelijk. En dat zou de eerste keer zijn in 30 jaar klimaatgesprekken, dat die fossiele brandstoffen worden aangepakt. Maar is het nu zeker dat er een akkoord over is? De voorzitter heeft de hele nacht gesprekken gevoerd met alle partijen en is op die manier tot die tekst gekomen. Het is ook deze tekst die hij wil voorleggen op de plenaire vergadering het lijkt er dus op dat hier een akkoord over is. Maar het is perfect mogelijk dat er op het laatste moment nog dingen worden veranderd. Een nieuwe digitale databank maakt het vanaf volgende maand voor de politie en overheid makkelijker om verdachte of criminele ondernemingen op te sporen. De databank verzamelt onder meer financiële informatie over bedrijven en signaleert zelf ook verdachte zaken. Wanneer er bijvoorbeeld verschillende bedrijven gevestigd zijn op één adres. Tien gemeenten en politiezones hebben die databank. Getest met succes, zegt Vlaams minister van Justitie Demir. Qua preventieve aanpak loont het instrument en daarom hebben we beslist dat we het verder gaan uitbreiden naar heel Vlaanderen, omdat we ook zien natuurlijk dat criminaliteit verschuift. Als je het in één gemeente doet of alleen in centrumsteden, dan verschuiven die criminele organisaties naar andere gemeentes en vandaar dat we nu hebben gezegd de test is goed verlopen en nu gaan we dat ter beschikking stellen aan alle lokale besturen en politiezones. Er is veel ongerustheid over de nieuwe dienstregeling van de lijn die op 6 januari zal ingaan. Er zullen meer bussen rijden op verschillende drukke routes, maar er verdwijnen en veranderen ook lijnen. Meer dan 3000 haltes zullen geschrapt worden. Volgens Vlaams parlementslid Voor Vooruit en burgemeester in het Limburgse Welle Els Robijns, gaan reizigers in landelijke gebieden er net op achteruit. Ik maak mij als burgemeester zeer grote zorgen over die hervormingen, omdat echt wel dorpen en hele wijken zonder bus dreigen te vallen, de impact op de levens van de mensen gaat echt wel zeer groot zijn. Dat gaat van ouders die ongerust zijn dat een tienerzoon of dochter niet meer op school geraakt omdat die halte geschrapt is. Maar dat gaat ook over jonge mama's, van wie die halte verplaatst wordt en die met die buggy nu een kilometer verder gaan moeten wandelen. Dus de impact is echt enorm en er dreigt echt wel grote vervoersarmoede uitgerold te worden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn meer dan 50 gewonde gevallen bij een Russische raketaanval. Het Russische leger vuurde verschillende raketten af op Kiev. Die zouden allemaal uit de lucht geschoten zijn, maar brokstukken kwamen neer op appartementsgebouwen en op de terreinen van een ziekenhuis. Het Russische leger bestookte de Oekraïnse steden maandenlang enkel met drones, maar is sinds vorige week opnieuw begonnen met raketaanvallen. De Verenigde Staten hebben nog altijd niet ingestemd met nieuwe steun van 50 miljard euro aan Oekraïne ondanks een bezoek van de Oekraïense president Zelensky aan Washington. De Republikeinen liggen dwars, ze willen net meer geld om hun grens met Mexico te kunnen bewaken. President Biden waarschuwde opnieuw dat het geld er moet komen, anders krijgt Poetin het grootste kerstcadeau. We we'll continue to supply Ukraine with critical weapons and equipment as long as we can. Putin is banking on the United States failing to deliver for Ukraine. We moeten... We must, we must prove him wrong. En in de Champions League voetbal heeft Kopenhagen zich geplaatst voor de achtste finales. Het versloeg Galatasaray met 1-0. Van de andere ploegen die gisteren speelden, mogen ook Real Madrid, Real Sociedad, Napoli, Inter, Arsenal en PSV naar de achtste finales. En dit is het nieuws uit jouw buurt. In het Rivierenhof in Antwerpen is een man gisteravond levensgevaarlijk gewond geraakt na een steekpartij. De omstandigheden zijn nog niet duidelijk. En de hevige regen van de afgelopen weken is goed voor veel zeldzame amfibieën en libellen in de vennegebieden van Stabroek, Antwerpen, Kalmthout en Essen. Het is wisselend tot zwaar bewolkt vandaag met soms regen of buien bij zo'n 9 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook een hele dag door in de app of op de site van 14nieuws. Dag Mona, goedemorgen. Goeiemorgen. De woensdag, meestal valt het mee, maar er is heel slecht weer, vertel eens. Ja, nu toch wel al vrij lange files, vooral richting Antwerpen. Op de E19 schuif je nu een half uur aan vanaf Brecht. Ook op de E313 vanaf Massenhoven een half uur bij. Op de E313 ook in Beringen goed uitkijken. Dat komt door een ongeval op de afrit waar je moeilijk voorbij kan richting Antwerpen. Dus. En dan schuif je nog 10 minuten aan op de E34 tot in Randst vanaf Oelechem. Op de Antwerpsring naar Gent een half uur bij, tussen Deurne en in Berchem is net een ongeval gebeurd. Een rijstrook is daar dicht. Naar Brussel 20 minuten extra tussen Tiltwingen en Wilselen. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten traag rijden tussen Grootbijgaarden en de Werken in Vilvoorde. En op de A19 kortrijk Iper zijn in Wervik in beide richtingen de op- en afritten versperd. En dat komt door wateroverlast. Mariah Carey staat niet meer op nummer 1 in Amerika. Wat normaal gezien altijd de gewoont is rond deze tijd. Zo stond wel op 68 vorig jaar. In jouw Radio 2 Top 2000. En nu gaan we hier VRT Radio 2. Blijf eens. Ik ben de kapoen. Okay. Oké. don't want a lot for Christmas. Dansen, dansen dansen all i want for christmas is you van moray Carey. toch altijd 13 december hoeveel dagen is het nog het is nog uh, ja dat is niks meer hè nog 11 dagen 12 dagen wow. hey, hey, hey. morgen morgen je woensdag begint. 13 december vandaag de dag dat je hoorde op radio 2 dat mensen ongerust zijn over de nieuwe dienstregeling van de lijn. Hoeveel gaan er weg? 3000 haltes worden geschrapt en dat gaat in vanaf 6 januari. Um, ja, mensen zeggen ook wel, uh, we moeten ons dan echt gaan verplaatsen zoveel meter verder of echt een ommetje maken om terug naar onze halte te kunnen. En sommige gemeenten worden dan ook niet meer bediend op bepaalde plekken. Je kan met de boot, van, je kan met de boot vandaag, want het gaat geweldig regenen. Uh, ja, dat zou ook kunnen. Maar ik was gewoon aan het denken, dan krijg je ook weer meer verkeer. Want dan gaan ouders misschien denken, ah, ik ga mijn kinderen naar school brengen, want die moeten te ver naar de bus Pff, Het zit allemaal al zo vast. Ja, het wordt een beetje regelen. Schrik niet als je straks om tien uur kijkt naar onze app van Radio 2 of VRT1. Daar zie je al en Daan op grote schaatspisten. Op de grote Martin Genk, die tellen af naar die Radio 2 top 2000. En het leuke is, je kan er naartoe... In Winterland zitten we in Genk, maar vooral schrijven ze een wenskaartje naar Genk. Doe dat ook, hè. stuur een wenskaart naar Radio 2, Grote Mart 1, 3600 Genk. En laat op radio2.be ineens ook weten hoeveel kerstkaarten je in totaal stuurt. Je kan er een luxe vulpen mee winnen met een gouden punt. Toch altijd heerlijk. En nog kerstnieuws van pastoor Thieu, die mens, pastoor Thieu uit Genk die heeft een zeer bijzondere verzameling. Vertel eens, Charlotte. 40 kerststallen heeft hij verzameld. Ja. Van over heel de wereld. Hij begon ermee toen hij tiener was. Hij heeft nu dus die hele verzameling bijeengespaard. En zijn favoriet is een kerststal die zo groot is, of ja, zo klein als een suikerklontje. Ik zie dit nu in de app. Ja, kijk. Het is ook een suikerklontje. Ja, het Lijkt erop. op. En daarin zie je dan groeven. En is het zo wat uitgegraveerd en, en uitgeklopt precies, maar dus echt maar een heel, heel, heel, heel, heel mini stalletje. Ja. En hij is niet de die kerststallen verzamelt. Er is ook een vicaris uit Zandhoven met een bijzondere collectie. Daar zijn het er al 500. Ja, intussen oh, oh. staat er bij ons zo'n soort ja. kerststal van de Efteling onder de kerstboom. En, en zo'n speelgoedkerstallen, maar met de meeste mensen zetten ze toch niet meer? Nee, ze, zetten ja. jullie dat nog? Ik heb eentje staan, omdat het een erfstuk is van mijn grootouders. Gewoon, ja. een heel, heel oud, oh, mooi kerststalletje met zo die ja, gipsenfiguren die geschilderd zijn. Gewoon omdat ik het mooi vind en omdat het van mijn grootouders is. Op zich blijft het wel een gigantisch. Het is een gigantisch, crazy verhaal natuurlijk. Ja. Dat er een kind in een kerstal geboren wordt, dat moet daar gestonken hebben met die os en die oh, ezel. Ja. En dan die drie koningen erbij, die kwamen dan van heel ver. Er was nog geen lijn, hè? Ah, nee. Ja, maar ja, hoe deden die gasten toch allemaal? Alleen al daarvoor zou je hem zetten natuurlijk. Goedemorgen.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 Jij maakt van mij zilver zonder moeite goud. Midden in een licht, een huis voor ons gebouwd. Geeft opnieuw leven aan rozen die vergaan. Blijf voor altijd naast me staan. Mijn hart staat stil. De lucht verdwijnt alsof wel. Altijd naast me staan. Mijn hart staat stil De lucht verdwijnt Alsof we onder water zijn Als zijn Alsof we onder water zijn, dan zijn we grijs en oud. Dan nog kom ik in ademnot door jou. Camille ligt geweldig onder vuur, zeggen ze dan. Uh -huh. Ze heeft een clip gemaakt met een kleine puppy die dan uit een cadeautje komt voor dit nummer onder de kerstboom. Ben Wijts, minister van Hond, is niet blij. En die was in ademnood toen hij het zag. <lacht> uh, ja, hij zei van, doe alsjeblieft, uh, leg geen dieren onder de kerstboom. Hè. Dus je, je mag gerust meezingen met Camille, maar doe niet wat je ziet in de videoclip. Dus geen honden cadeau geven. En dan komen natuurlijk eh, de reacties van, waarom mm. zou je geen hond mogen cadeau geven voor een feestdag of, of nieuwjaar of, of feesten? En dan eh, dat de videoclip toch in scène gezet is en zo. Ja, het is maar natuurlijk dus, wel fictie. Die hond heeft daar ja, geen uren in die doos gezeten. vooral zijn pleidooi, denk ik ook. Van, ja, let, denk erover na als je een die dier aantroopt. Ja, dat zal gewoon de boodschap zijn, ja. natuurlijk. Van, uh, is het niet een beetje makkelijk om Camille te misbruiken daarvoor? Ik denk van, man, er zijn aanleidingen genoeg geweest om te zeggen: allee, wat is het? Don't ja, shop. Ja. Wat is het? Okay. Adopt, adopt, don't adopt. shop, dat soort dingen. Maar de cijfers zijn nu wel gek, hoor. Van, van, blijkbaar met de feestdagen dat toch mensen ongewild een dier krijgen en daar dan, die dan achteraf dumpen. Dus ja. de boodschap is natuurlijk wel correct, maar ja, inderdaad. Pickham, Dat... Je was maar een mopje, hè? Nooit gestapt. Mijn ouders hebben nooit ook, dus, Kidio Nat, jaren geleden een geit gekregen oh, als cadeau. Nee, Mijn ouders? Ja, ja dit, dit, dit is echt een gek verhaal. Dus die hadden meegedaan aan een tombola ergens in Waarschot. Oh, nee. En daar was iemand, en die, die had een geit gewonnen, een levende geit hè, toen. Maar wacht dan om op te eten, om, om te, wachten, te melken, nee, nee. te maken? Gewoon een plezante geit. Ja, dus een geit. <laughs> en, en, en die mensen, ja, die dachten, ja, okay en we niks met een geit doen. En mijn moeder had gezegd, oh, nog plezant zo'n geit. Dus ik kwam thuis, blijkt dat die mensen die geit hadden afgezet, in een tuin aan de boom gebonden. Dat soort dingen, ja. Doe je. Trek er je, je een plan mee. Wat is er met het dier gebeurd dan? Ja. Het dier, ja, die, hebben ze dan, die zijn ze dan terugkomen halen. Ja, is, ja. ja zie je het, als je het zo ongewild krijgt, ja. niet doen. Ja, geen goed verhaal. Geen dus ideeën. Ben wij het een beetje gelijk, maar laat het nou. hem hier gerust, hè, gast. Echt waar, hier al. Bon, ik geef jou zo meteen een topreden waarom ze dan meedoen aan Punto Punto. Beleef de feestdagen extra genereus met supersnel internet van Orange. Voor extra tutorials van kalkoenrecepten. Mm, is dat recept van oma? Nee, van het internet. Kies het Orange Love Pack. Supersnel internet en 20 gigabyte mobiele data voor 61 euro gedurende 6 maanden. Voorwaarden op orange.be Orange, .be. orange. Home. home alone met kerst? Fix it met MediaMarkt. Doe je zelf een popcornmachine of nieuwe gamecadeau? Vier nu. Bij Media Markt. Fix nu ook een Samsung 32-inch 4K Smart Monitor voor maar 288 euro.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 uit Beersel zegt: sinds ik koffie drink uit de Morgen morgenmok, voelt mijn ochtend alsof ik elke keer met blote voeten door warme zand loop. Ja. Pedro uit Veurne, sinds ik mijn thee laat weken in de Morgen morgenmok, hoor ik niet alleen de zeezagjes klotsen in mijn oren, maar ook de bultruggen zingen in de Indische Oceaan. Ja, is zo poëtisch. En nog één reactie van Wim uit Gent. Mijn GoeiemorgenMorgenMok morgen Mok, heeft mijn huwelijk gered. Jo man, hallo, goedemorgen dat Christel Blankaert uit hem Goedemorgen allemaal. Ah ja jouw huwelijk wordt hier ook gered, want ook jij hebt punto punto geëpt in die van de Radio 2. Je bent getrouwd met Dirk. Kan hij helpen vanmorgen? Uh, Bart, het is, het is mijn Bart, Bart. Dat is snel. Op vijf minuten is het al Bart geworden. Ik vind het heel straf. Maar ja. Christel, we gaan het regelen. Zometeen start de klok van punto punto. Ik stel je vragen. Eén letter van het antwoord krijg je. Vul aan, en met drie juiste antwoorden? Ben je een exclusieve morgen morgenmok? Speelsnel. En pas meteen als je het antwoord niet weet, wens je veel succes. We beginnen vanmorgen met de U. Welke U is een animatiefilm waarbij ballonnen een huis in de lucht doen zweven? Welke V is een Vlaams-Brabantse gemeente en bekend van de files aan het viaduct van? Welke W is een ander woord voor een overvloed aan fijne dingen? Weldaad. Weldaad. Dat laatste heb ik niet gehoord. Wat zei je? Weldaad. Nee, nee. <laughs> ik heb het nog niet gehoord, maar ik denk dat het verkeerd was. Weldaad. Weldaad. Weldaad, jullie kennen. Ja, de U-animatiefilm waarbij ballonnen een huis in de lucht doen zweven was. Up. De V. Ja, de brug, de viaduct van Vilvoorden. En wie een ander woord voor een overvoed aan fijne dingen zijn wel daad, weet je wat, ik keur dat goed. Dat is, niet Schot, dat is een <hijen> Zie je Zie Ziezo, je huwelijk is gered. Goed hè? Ja, dank u. Ik denk dat dank Bart heeft meegeholpen, hè? Nee, niet een Bertje, Bert. Bert. <lacht> <lacht> Dirk, Bart en Bert hebben meegeholpen. <lacht> en eh, leuk. Eh, leuk, wat roodje daar. Maar kijk, neem een voorbeeld aan Christel en schrijf je in voor Punto Punto. Doe je nu in de app van Radio 2. Punto Punto, delen en morgen meespelen. Fijne ochtend. Punta, punta. Punta, punta. Speel morgen zelf mee en win jouw ook. Winnen is belangrijker dan deelnemen. That's <laughs> Daar waren wij daar net over bezig. Werman Bram, goedemorgen. Goedemorgen. Heb jij ooit iets gewonnen bij een tombola? Uh, ja, een fiets zelfs. Dat was oh, wow. de hoofdprijs toen. Ja, ja, ja, ja. Een, een, een mountainbike fiets, maar het was wel eentje waarbij dat de remmen stonden voor een linkshandige. Dus uh, ah, wacht ja. hoor. Mijn, ja, mijn, mijn achterrem was mijn linkerrem, dus ik vond, dat, ik vond dat heel raar. Ik denk dat ze van die fiets vanafhouden. Ja. Wacht, wacht. Joh. Is, dat, is dat vast altijd hetzelfde? Uh, wel, dat weet ik nu niet, maar fietsen die ik heb, daar is de achterrem altijd rechts, hè, rechts de wel, altijd ja. Links, ja. en de voorrem altijd links. En daar was dat omgekeerd. Heel, heel verwarrend. Ja. Maar wat een goed wist je dat? Je wist ik helemaal niet. Kijk, mam. win je iets is er zo toch weer iets aan. Hè? Maar je eh, gegeven paard kijk je niet in de bek, zeggen ze dan. Dat is waar. En ik heb er ook mee gereden een paar jaar. Dus eh, ja, voilà, okay. het was eh, zeker de moeite waard. Je merkt dat jij een collega bent van een bijna slimste mens ter wereld, Bram. Maar uh -huh. vooral, vooral, kijk eens naar buiten. Het is aan het regelen. Hè. Wat wordt het? Ja, wel, het wordt uh, ideaal studeerweer vandaag. Hè. Wisselvallig met, uh, met heel wat buien, maar ook wel zacht. Dus af en toe kan het raam van de studeerkamer open om die hersenen wat, uh, wat zuurstof te geven. We krijgen soms een opklaring vandaag, maar toch vooral veel wolken en uh, ja, toch wel heel wat buien. En met momenten zijn dat echt van die ferme plensbuien, zoals bijvoorbeeld uh, ook gisteren namiddag. De wind die waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Die gaat wel draaien in de loop van de dag naar het noordwesten. En daardoor gaat het vanaf morgen wat minder zacht worden. Vandaag halen we nog 8 tot 10 graden in Vlaanderen en Brussel, dus dat is zeker, zeker niet slecht. Vanavond en vannacht misschien nog wat gedruppel, maar toch ook al wat meer droge periodes. Minima van 3 tot 7 graden. En dan morgen dan krijgen we ja, toch wel een ander weertippen. We krijgen veel wolken de ganze dag lang, van die saaie grijze wolken, met af en toe wat uh, lichte regen. Het wordt wat frisser met uh, 5 tot 8 graden morgen en een zwak tot matige Pries. Vrijdag is al een drogere dag, dus dat ziet er goed uit met zelfs een paar mooie opklaringen bij een graad of 9. Maar dan in het weekend krijgen we opnieuw meestal grijs weer. Af en toe kan er wat gemieser zijn. Het wordt wel opnieuw wat zachter met een graad of 10 dan. Jij de kerst? Nee, geen witte kerst. Nee, witte Het blijft zacht ja. volgende week. Ja, de warmste week wordt een hele zachte, warme week. Dus uh, ik denk niet dat we een witte kerst gaan krijgen. Zeg Bram, onze luisteraars zijn ook een beetje slimste mensen. Want weet je wat er binnenkomt? Zo'n fiets, blijkbaar is dat bijvoorbeeld in Engeland of, of Holland of in Frankrijk, dat die rem wel anders staat. Dus jij hebt gewoon een buitenlandse fiets gekregen. Dat zou eens goed kunnen. Nochtans, ik rijd met een Italiaanse fiets en met een Franse ja. fiets ook. En daar staan die oh, remmen ja, wel zeg, juist. Ja. Patser, patser, patser, patser. Ja, ja. Dank je wel, Bram. Geniet van de dag, man. Radio ja, zei de dag. Ja, ja. En zoek de regen in volgende song. Ik denk het wel. Abba en... Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Radio 2 vierden ze de verjaardag. 40 jaar geleden, maar zeker 50 jaar geleden... ...wonnen ze het Eurovisie Songfestival... ...bij Waterloo, ABBA... Intussen half acht, veertien nieuws uit je buurt, zometeen eerst Lop. Goedemorgen. Op de klimaattop in Dubai is een nieuw ontwerp voor een akkoord klaar. Het vorige werd afgekeurd, onder meer omdat er niet in stond wanneer en of we volledig zouden stoppen met fossiele brandstoffen. Steenkool, olie en gas dus. En er is veel ongerustheid bij busreizigers over de nieuwe dienstregeling van de lijn, die op 6 januari zal ingaan. Er zullen meer bussen rijden op verschillende drukke routes, maar er verdwijnen ook andere lijnen, meer dan 3000.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 we komen als 12-jarige, 13-jarige bij ons binnen in het secundair en wij verwachten dingen van hen. En eigenlijk weten wij niet wat hebben zij wel geleerd, wat hebben zij niet geleerd. Dus dat is wel interessant om dat hier nu eens te zien. Leuk, want dan hebben we meer juffen en dan hebben we meer kans om alles af te krijgen, denk ik. De hevige regen van de afgelopen weken is goed voor veel zeldzame amfibieën en libellen in de vennengebieden van Stabroek, Antwerpen, Kandhout en Essen. Dat zegt Grenspark Kandhoutse Heide. Door de regen staan de vennen natter dan normaal en dat is cruciaal voor de voortplanting van onder meer de zeldzame kampsalamander. Dat zegt de coördinator van het gebied, Jan Weverberg. Ja, traditioneel zien we dat de vennen opdrogen in de zomer. Dat is uh, eigenlijk een normaal fenomeen. Maar dat die in de winter moeten aanvullen de voorbije jaren is dat soms problematisch geweest omdat het zo droog is geweest in de zomer en ook de winter eigenlijk onvoldoende water is af om terug het normale winterpeil te bereiken. En deze winter zien we dat het wel lukt, hè? dat die vennen wel vullen en dat die voldoende water behouden om uh, ja, voortplantingsplek te geven aan die amphibieën en libellen.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 wisselen tot zwaar bewolkt vandaag met soms regen of buien. Het wordt zo'n 9 graden. Morgen zwaar bewolkt met eerst af en toe lichte regen, later droger weer bij zo'n 6 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook een hele dag door in de app van VRT Nieuws problemen dan maar, Mona. Vertel eens. Ja, een drukke ochtendspits met lange ja. wachttijden hier en daar. Op de E17 van Antwerpen naar Gent sta je nu meer dan één uur in de file tussen Waasmunster en Lokeren. Dat komt door een ongeval waar je moeilijk voorbij kan. Ook richting Antwerpen nu al meer dan één uur aanschuiven vanaf Massenhoven. Verder een kwartier tot in de Randst vanaf Oelichem en een half uur vanaf Brecht. Op de Antwerpse ring richting Gent drie kwartier bij tussen Antwerpen Noord en Linkeroever. Ook richting Beveren is in de Thijsmanstunnel een ongeval gebeurd op de rechterrij daar verlies je 20 minuten vanaf de A12. Naar Brussel 10 minuten vanaf Peuty, 20 tussen Tieltwingen en Wilselen, 10 vanaf Everberg en vanaf Jezus Eik ook. Op de binnenring rond Brussel eerst langzaam rijden van Iteren tot Halle. Verder op een half uur trager tussen Groot en de Werken in Vilvoorde. Op de buitenring moeizaam tussen Waterloo en Tervuren. En een kwartier extra viele golven van Stormbeek tot Anderlecht. Nog een ongeval op de E17 van Gent naar Brussel in Merelbeke. Daar zijn de linker- en middenrijstrook en je verliest er 20 minuten. En op de A19 kortrijk Iper zijn in Wervik in beide richtingen de op- en afritten versperd en dat komt door wateroverlast. Dat is nog een klein mopje binnengekomen van Benny van Kriekingen uit Lummen waar Charlotte net in onder tafel lag van het lachen. Een mooie prijs in een tombla. Ik heb ooit keer een vulling voor een luchtmatras gewonnen. <lacht> Goed, Benny. Goed bezig. Bon, belangrijke vraag. Hoeveel uur godsdienst of zedeleden hebben jullie gekregen op school? Oh, dat is lang geleden. Ik herinner mij dat toch niet zo heel veel hoor. Dat is toch twee uur per uh, week, uh, week. Twee ja, uur per dat week. Godsdiensten hoor, ja. Tweede oh, ja. leer heb ik gehad. Ja. Je hebt tweede ja? gehad. Ja. Wat was dan het verschil? Ja, dat het niet echt over, over een god of een religie gaat, maar, maar meer over ja, echt levensbeschouwelijke dingen, respect hebben voor elkaar, bepaalde normen, waarden. Maar hmm. op het einde dan, in het zesde middelbaar, leerde je wel over alle godsdiensten. Oké, okay. ja. er is nieuws over. Denk misschien zelf even na, lieve luisteraar. Godsdienst bij jou op school vroeger of misschien nu als je in de examen zit. Deel we in de app van Radio 2. Goeie zaak of moeten we daar toch eerder vanaf? Schenk een klein cadeau dat groots kan uitpakken. Een cadeautje gevuld met krasbiljetten van de Nationale Loterij. Feestige geluksdagen.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 Of beleef kerst met Boomba In Plopsa Indoor Hasselt En Plopsa Station Antwerp Catnet kerst Van 26 tot en met 30 december Meer info op catnetvoorouders.be Of plopsa.be Voor je scampies moet je bij de lijzen zijn Zeg Martin, ik ben al een uur naar je scampies aan het zoeken Maar ik heb hier nu wel eens dat erop trekt Diepgevroren garnaalstaarten Ja, dat is hetzelfde En die heerlijke diepgevroren scampies Zijn nu ook nog één pak kopen plus één gratis Is, is dat hetzelfde?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 Start me up van de Wallingstones. Het is 17 voor 8. Goedemorgen. Welkom bij Radio 2, waar we net bezig waren. Over Godsdienst en zedeleer. Want de veranderd van alles staat in de krant vandaag in het gemeenschapsonderwijs. Leerlingen gaan vanaf volgend schooljaar niet alleen nog maar religie bestuderen. Wat verandert precies, Charlotte? Nu kan je in het gemeenschapsonderwijs kiezen, godsdienst, islam, orthodoxe uh, of zedenleer. Je kan eigenlijk alles kiezen wat je wil beleiden als geloof. Maar je krijgt daar dan twee uur per week les over. Maar vanaf volgend schooljaar zullen leerlingen uit het vijfde en zesde middelbaar nog maar één uur les krijgen over de religie die zij kiezen. En dat andere uur, dat wordt vervangen door de les Interlevensbeschouwelijke dialoog. En dat is dan alle leerlingen met verschillende religies die worden bij elkaar gezet om daar dan over te praten. Kunnen ze ook discussiëren ja. over bijvoorbeeld hun geloof. Zeker, ja. ja. Ik had de vraag okay. even gesteld, van, ja, wat vind je ervan? Moet dat blijven, moet dat weg? Lucino zegt bijvoorbeeld, ja, in een katholieke school moet dat kunnen, maar anders is, is, is dat toch niet nodig. Uh, godsdienst met al die verschillende geloven, schaf het gewoon af. Uh, Rita Noé zegt, ja, iedereen hetzelfde. Uh, Zedeleer of een soort burgerplichten. Godsdienst is voor thuis, want kinderen kunnen niet kiezen. Christel de Sutter zegt, ja, haal het eruit, het heeft geen meerwaarde op school. Vervang het door wijsheid en moraal, dat is dringend nodig bij onze Goedemorgen. We spreken erover met Rick Tors, professor Kerkelijk Recht, heeft ook een rechtstreekse lijn met de heer natuurlijk. Rick, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat vind je van dit verhaal? Is, dit... Uh, is dit een ja, goeie zaak? Van het een goede Het is een verhaal. Uh, wel, ik denk dat het bijzonder moeilijk gaat zijn om dat vak op een goede manier te geven. Want als je zegt uh, levensbeschouwelijke dialoog en dat soort dingen. Mm -hmm. Ja, dat betekent dat je al die godsdiensten dan toch uh, om te beginnen redelijk goed moet kennen. Mm -hmm. En daar uh, zit ook de visie achter dat uh, een godsdienst een optelsom is van allerlei ja, waarheden en punten die mensen geloven. Dus het wordt dan een soort catalogus, zoals je ook een catalogus van auto's kan aanbieden. Sommige rijden elektrisch, andere hybride, andere diesel en dan heb je nog met kleuren. Mm. Terwijl natuurlijk religie uh, iets heel dubbels is, er zit een stuk reden bij, maar ook een stuk... Uh ja, overtuiging, hoe je de dingen aanvoelt. En dat is toch niet zo makkelijk, denk ik, voor een leerkracht, om dat op een heel goede manier uh, allemaal te onderwijzen. De vraag is dan natuurlijk, als ik, als ik je zo hoor, Rick, ja. is dat niet eerder de vraag van religie? Moeten we dat nog op school onderwijzen? Of is dat niet iets wat je vooral thuis moet beleiden? Of in de kerk of in de moskee? Uh, wel, ik denk dat de religie gewoon enorm aanwezig is uh, voor sommige mensen in de samenleving en voor anderen veel minder. Dus... Uh, mm -hmm. Vlaanderen of België is het uh, meest geseculariseerde uh, land ter wereld. De tweede komt Australië, volgens recent onderzoek. Maar dat geldt niet voor iedereen. Ik denk dat bijvoorbeeld uh, veel nieuwkomers in ons land uh, heel veel inspiratie putten uit religie. Uh, dat er ook nog verrassend veel christenen zijn voor wie dat belangrijk is. En natuurlijk, um, religie is niet alleen een kwestie van persoonlijk beleiden... Maar het uh, heeft ook invloed op hoe je, hoe je leeft. Welke maatschappelijke keuzes je maakt. Uh, uh, hoe je in het leven slaapt in het algemeen. Mm -hmm. Hoe je omgaat met tegenslag bijvoorbeeld. Voor sommige mm -hmm. mensen uh, is geloof uh, vaak een mooi alternatief voor allerlei vormen van therapie. Dus het is wel een veel complexere zaak dan, dan wordt gedacht. En dat je niet kunt doen alsof het een privé verschijnsel is. Ja. Maar dan is de vraag, hoe breng je het naar voren? Dus traditioneel was het zo... Dat men dat dus inderdaad deed vanuit de levende beschouwing van de betrokkenen zelf. Alleen zijn er vandaag veel Vlamingen die, denk ik, maar een heel erg vage levensbeschouwing hebben. Hè. Die dus uh, ja, ooit katholiek waren of misschien wel vrijzinnig bijvoorbeeld, maar ook niet zo goed weten wat dat betekent. En waar ik zeker geen voorstander van ben, want daarnet hoorde ik dat dat een van de opties was. ...is dat je een reeks regeltjes, morele regeltjes, daarvoor kan schuiven. Dus hoe je moet leven, wanneer je een goed mens bent en wanneer niet. Dat vind ik verschrikkelijk. Mensen ja. moeten ook logisch kunnen zijn en een beetje slecht. Dus al die goedheid, daar ben uh, ik toch voor terug. Ik hoor vooral dat ze even bij jou op bezoek moeten komen... ...om uh, wat uitleg te krijgen, vooral Rick Torfs. Ik vroeg me nog af, want ik vond dat als kind fantastisch... ...al die figuren uit de Bijbel. Wie is jouw lievelingsfiguur in de Bijbel, Rick? Ja, in principe is dat Jezus Christus. Maar ik heb heel veel plezier altijd en sympathie voor Maria, de moeder van Jezus. Ja? Ze komt maar weinig Bijbel voor. En ze is ook iemand die religie op een simpele manier tot de mens brengt. Denk bijvoorbeeld aan al die Maria-kapelletjes die versierd worden. Mm -hmm. Dat is eigenlijk een soort uh, woordeloze huldaan dat ons overstijgt. Ik heb altijd heel veel sympathie gehad voor uh, ja, de mens die wat worstelt met... Uh, met de grote religieuze vragen, maar dan te loszoekt bij bijvoorbeeld kaarsen en eigen ja. beelden. Ja. Precies, maar ja, vind ik altijd heel mooi. Rick, we hadden hier straks een discussie. Heb jij een kerststalletje staan onder je kerstboom? Ja, natuurlijk. Nou. Maar eigenlijk nog niet, want ik heb nog geen kerstboom staan ja. op dit moment. <laughs> ik maar ben het ben komt altijd heel. Het komt in ieder geval. en Ik vind zo'n stalletje fantastisch. En daar, als u daar naar mijn favoriet vraagt, dan is het de ezel. Dat, dat, dat is altijd aanwezig in de kerststal. Ik voel me daar erg verwant mee. En er is ook in de petel geen enkel spoor van die ezel te vinden. Dus er staat niet dat hij daar aanwezig was. Maar er staat ook niet dat hij er niet was. Dus, ja. Uh, daar ben ik een grote fan van dat beest waar ik me intellectueel erg mee verwant. Dat is ook religie natuurlijk. Soms staat het er, soms staat het er niet. Maar het zal er wel ooit geweest zijn. Dankjewel ja. Rictors. en nog een prettige kerst. Fijne ochtend. Bedankt. Ja, okay, Come true, there's only one thing on my list. It's the time of the year when I miss you the most. Sitting next to the fire, the mistletoe. So I should be feeling a chill. While Should be jolly in here, and sleigh bells ring. Santa, One Publika, ja, ze brengen allemaal kerstliedjes uit, dat mag natuurlijk. En, oh, ook een soort kerstverhaal, de winterefteling volgende week woensdag, donderdag en vrijdag. Dan zitten we er met Goedemorgenmorgen, jij kan er nog altijd bij zijn. Je laatste of een van de laatste kansen. Schrijf mee aan ons Goedemorgenmorgen-sprookje, een nieuwe kans. Als je nog niet weet, eh wel, luister even mee. Dit is het sprookje waar we nu zitten, vorige week begonnen met Michael Pas, de acteur. Luister goed.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 ...stonden ze in een open veld met in het midden een grote eik... ...met daarin een deurtje. Wat gebeurt hier? Er schoof een koekje uit het deurtje... ...en er zijn klein schattig stemmetje. Eet maar op, dan ben je een van ons. En je hebt zo heerlijk meegeschreven weer. Ilien Goed al het gisteren. Goeiemorgen. Goeiemorgen Peter, Kim en Charlotte. Goeiemorgen. Nee. Jongens, jongens, je hebt een vervolg gemaakt. Waar dacht je aan toen je het hoorde van het koekje... Toen ik dat hoorde van het koekje, had ik meteen een beeld voor ogen van een rijk gevuld banket, heel veel feest gedruis. En ik wou daar eigenlijk ook een vleurtje myciteria aan toevoegen. En zo ben ik tot mijn aanvulling gekomen. Oké, okay, we gaan zo meteen luisteren. Jij gaat sowieso mee naar de winter Efteling. en om wow. Ja. ja Drie top. dagen, twee nachten. Hey. Eline, rustig, rustig. Het wordt leuk, het wordt leuk. We gaan jou zin laten horen, dus al de anderen luister goed. En schrijf straks mee. Eline, dank je wel. Tot volgende week, hè.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 op onze Instagram. Dan kun je het helemaal nalezen en kun je zelf aanvullen. Doe het, doe het snel, want het is zo voorbij. Het Morgen. Succes. Ik geniet samen van de warmste momenten in de Efteling. Wereld vol wonderen. En natuurlijk die zin in de app van Radio 2. Deel hem nu. Hallo, hallo. Radio 2. Goeiemorgen, morgen. Dank u wel.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 is wat ik zei tegen haar Digidex en Eva erover Kom maar op met je zin voor het morgensprookje. Ja, het wordt ingewikkeld allemaal Wat gaan we doen met dat banket? Hoe zit het met die kinderen? Is daar nog een moeder of een vader aanwezig? Blijf vooral fantaseren Het is mooi om te zien wat je allemaal instuurt De app van Radio 2 staat open En jouw kans om naar de winter Efteling te gaan Vanaf volgende week woensdag tot en met vrijdag Die ligt in jouw handen en jouw hoofd Veel succes We hebben tijd deze kerst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 de dus breng ze regelmatig binnen. Want lege batterijen recycleren dat doe je dus voor elkaar. Samen recycleren beter voor de natuur en voor ons allemaal. It's beginning to look a lot like Christmas. Met de mooiste deals van bol. Zoals alleen vandaag parfum van onder andere Cacharel en Paco Rabanne met tot 60% korting op de adviesprijs. Bekijk deze en andere mooie deals in de app van bol.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 Hou je klaar? Hou je niet van kinderen? Hou je ook klaar? Je gaat er zo meteen over discussiëren. Dus bijna 8 uur zien. Elke dag, Tel 2, VNT, Radio 2. Het is 8 uur. VRT nieuws krijg je vanmorgen van Charlotte Kroon. Goedemorgen. Op de klimaatconferentie in Dubai wordt een nieuw ontwerp voor een klimaatakkoord besproken en busreizigers zijn ongerust over de nieuwe dienstregeling van De Lijn. Rond deze tijd komen alle landen op de klimaattop in Dubai samen om een nieuwe ontwerptekst voor een klimaatakkoord te bespreken. Daarin staat er voor het eerst een oproep aan landen om fossiele brandstoffen als olie, gas en steenkool niet meer te gebruiken of ontginnen. Stijn Verkruijs, je volgt het in Dubai voor ons. Wat staat er precies in die tekst? Wel, wat er niet in de tekst staat, is wat meer dan 100 landen gevraagd hebben. Dat was een expliciete uitstap uit fossiele brandstoffen. Dat staat er niet in. Ze hebben andere bewoordingen gevonden, namelijk een transitie weg van fossiele brandstoffen. Het moet een compromis zijn na een nacht onderhandelen. De eerste keer is dit wel in 30 jaar dat fossiele brandstoffen hier aangepakt worden. En er komen al reacties binnen. Natuurorganisatie WWF reageert met gemengde gevoelens op die nieuwe klimaattekst, zegt Koenstuik van de WWF. Echt blij met deze tekst kunnen we niet zijn, maar ramsalig is hij ook niet meer gelukkig. Er is een nieuwere emissiereductiedoel van min 60% tegen 2035, de anderhalve graad is behouden als doelstelling, waardoor ook de vermelding van tussentijdse nep zoals gas en CCS-technieken een beetje wordt gecompenseerd. De verdriedubbeling van hernieuwbare energie en verdubbeling van energieefficiëntie is bevestigd, dat is ook goed. En natuurgebaseerde oplossingen worden vermeld en ook de link met het biodiversiteitsakkoord van Montreal.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 er is veel ongerustheid over de nieuwe dienstregeling van de lijn die op 6 januari zal ingaan. Er zullen meer bussen rijden op verschillende drukke routes, maar er verdwijnen en veranderen ook lijnen. Meer dan 3000 haltes zullen geschrapt worden. Volgens vooruitburgemeester van het Limburgse Wellen, Els Robijns, gaan reizigers in landelijke gebieden erop achteruit. En er is ook nog veel onduidelijkheid. Vrees eerlijk gezegd, drie weken voor de invoering er nog zeer veel onduidelijkheid, onzekerheid en chaos is dat heel veel mensen nog niet weten. Of ze 6 januari nog op het werk, op de school gaan geraken. Of die halte voor de deur er nog gaat zijn. Of dat ze zich toch met die fiets of de voet verder gaan moeten verplaatsen. Of misschien zelfs een auto moeten kopen. Want ik moet zelf vaststellen dat men verwijst altijd naar die routeplanner. Maar dat daar nog fouten in zitten. Dus het is echt wel zeer chaotisch hoe op dit moment de communicatie verloopt. In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn meer dan 50 gewonden gevallen bij een Russische raketaanval. Het Russische leger vuurde verschillende raketten af en die zouden allemaal uit de lucht geschoten zijn. Maar brokstukken kwamen neer op appartementsgebouwen en op terreinen van een ziekenhuis. Het Russische leger bestookte de Oekraïense steden maandenlang met drones, maar is sinds vorige week opnieuw begonnen met raketaanvallen.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 Welkom Wolf roept minister Demier op om ook in de Noordercampus subsidies te voorzien voor houders van runderen en paarden voor wolfwerende maatregelen, nu daar ook een mannelijke wolf rondloopt. En in Campus de Veste in Herentals springen leerkrachten van het secundair onderwijs bij in de lagere school, omdat daar verschillende leerkrachten ziek zijn. Het is zwaar bewolkt met soms regen of buien, het wordt zo'n 9 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook een hele dag door in de app van Veertien Nieuws. De problemen dan maar even bekijken. Mona, vertel eens. Oh. Bonen zijn we nog even kwijt. Kan gebeuren natuurlijk. Ja, de problemen zijn er wel voor een woensdag toch best veel file. 270 kilometer. Bijna twee uur file op de E17 van Antwerpen naar Gent. Tussen Waes, en Lokeren door een ongelukje kan daar moeilijk voorbij. Rijd dus gewoon even om via de E34 of de A11 richting Brugge. Traag naar Antwerpen op de E313 in Geel Oost door een ongeval. En verder vanaf Massenhoven 1 uur erbij. E34 tot in Rans dan ook nog altijd vanaf Zandhoven 30 minuten. De A12 dus Zalonderzee en Willebroek 10 minuten. Verre vanaf Aartselaar 10 minuten. En op de E17 in Lokeren is er een ongeluk gebeurd op de linkerrijstrook. Verre vanaf Kruibeken 10 minuten. Dan nog een half uur op de E-19 vanaf Brecht. En de ring rond Antwerpen richting Gent een half uur extra tussen Antwerpen Noord en Linkeroever. En richting Beveren is in de Theismans toen een ongeluk gebeurd op de rechterrijstrook Drie kwartier van op de A12 in Leugenberg. En nog een ongeluk, wat is dat allemaal jongens? Op de E313 van Antwerpen naar Lummen in Rans. de middenrijstrook is daar dicht. En daarna Brussel nog files op de E40 vanaf Ternat. E19 in Zemst, de linkerrijstrook is daar dicht al een ongeluk. Vanaf Peuty sta je 10 minuten in de file. E314 tussen Tieltwingen en Wilselen, 20 minuten. Op de E40 vanaf Everberg, 10 minuten. E411 vanaf Jezusijk, 10 minuten. En dan de binnenring rond Brussel, traag van Itre tot Halle verder 30 minuten trager tussen Grootbijgaarden en de Werken in Vilvoorde. De buitenring, 20 minuten extra tussen Waterloo en Tervuren. En op de E17 van Brussel naar de kust, in Merelbeke, 20 minuten door een ongeval op de linkerrijstrook. Goeiemorgen, morgen, jouw dag begint. Goeiemorgen, morgen, met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Hey, hey, hey. Ja, dan kun je toch wel even wat muziek gebruiken, zeg. Elton John, hoe zou het daarmee zijn? Uh, goed bezig, hè? Toch wel? Ja. Tuurlijk wel. Standing? I'm still standing, ja. Samengevat dan. Zes over acht en goedemorgen allemaal.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 13 december, aanstilstanding. Veel, veel. Hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je woensdag begint. En veel goede moed ook. Ja, het is nat weer, het is vreselijk. Maar gelukkig, gelukkig kun je het doen in dit natte weer. Je kan een wenskaart sturen. Ja, onze collega's Al en Daan zitten op dit moment in Genk. Op de Grote Markt met Radio 2. En je kan daar gewoon een wenskaartje sturen. Grote Markt 1 in Genk. En DJ Andy laat je weten waarom je dat. Toch even moet doen. Luister even goed. Een wenskaart sturen is eigenlijk liefde sturen, hè? Warmte geven. En wat is er beter in deze tijd dan een enveloppe vol mooie woorden naar mensen te sturen, die er dan ook nog eens deugd van hebben. Niks zo leuk als een kaartje krijgen. Deel die wenskaart. Kan allemaal via radio2.be. Daar vind je het adres. En gewoon op de post doen. Toch heerlijk. Dan komt die nog aan voor kerst. Komt goed. Morgen, gezellige ochtend. Walter de Donder komt op bezoek. Een burgemeester in het echt. Een verrader op televisie. En een kabouter in het bos. Met heel goed nieuws. Morgen vroeg Walter de Donder. Maar eerst Kathleen Seikes, Dag Kathleen. Hey, Hallo. Hallo uh, iedereen. Katlein, Katlein, Katlein. Jij hebt een gedacht van morgen. <middels> mijn gedacht, mijn gedacht. jongens wie had dat verwacht? Mijn gedacht, mijn gedacht. Ja, maar zeg, is echt wel een gedacht. Ja, Caitlin, ik was je even kwijt hoor. Zeg, vertel eens, wat is jouw gedacht? Ja. Goedemorgen. Ja, mijn gedacht is eigenlijk... Uh, stop met mensen te vragen waarom ze geen kinderen hebben. Of ah, waar we ja. hier nog niet zijn. Oké, okay, leg eens uit. Um, ja, dus zo'n beetje een sociaal aanvaard iets. Um, dat dan zomaar te pas en te onpas gevraagd mag worden als een koppel wat langer samen is. Van en wanneer beginnen jullie eraan? Mm -hmm. Of uh, wanneer komt er nog een broodje of een zusje? Um, eigenlijk zonder daar hard bij na te denken. Omdat ook mensen die dan niet heel enthousiast zijn. Um, waardoor dat heel veel mensen zich ja, moeten gaan verantwoorden waarom dat ze bijvoorbeeld er bewust voor kiezen om niet aan kinderen te beginnen mm -hmm. of um, ja, mensen die het moeilijk hebben en misschien door een fertiliteitstraject gaan die daar elke keer terug mee geconfronteerd worden um, maar ook mensen die dat er nog niet over nagedacht hebben dat ze zich precies ja, een beetje verplicht gaan voelen om uh, toch aan kinderen te beginnen Heb je zelf zoiets meegemaakt, ja. Caitlyn? Um, goh, misschien niet helemaal rechtstreeks. Um, wel het moment dat mijn oudste dochter uh, een jaar werd. Uh -huh. toen is die vraag me heel vaak gekomen van en, en, wanneer komt er een broertje of een zusje? Um, terwijl we daar zelf nog niet helemaal uh, uit waren of er wel eentje ging komen. Ja. Um, Ik vind dus dat het ja. eigenlijk heel mooi dat je dat aanstipt, want... Ja, heel vaak zijn er ook wel pijnlijke redenen of, of is er net iets gebeurd waardoor dat, dat heel lastig is. En dan wil je dat gewoon niet uitleggen terwijl het een persoonlijke keuze is. Dus ik vind dat eigenlijk een supergoeie gedacht. Waarom vragen mensen het ook? dat is, uh, het moet toch een reden zijn dat we dat dan altijd vragen? Ja, ik heb echt geen idee. Ik weet wel, we hebben zo'n aantal bevrienden koppels die het ook moeilijk hebben om een uh, ja, kindje te krijgen. Mm -hmm. En ja ze worden daar ook een keer zo hard mee geconfronteerd dat dat op een duur... Ja, dat is heel moeilijk voor u. heel fijn, ja, he, ja. hè. Snappen we. Oké, okay, gerust even je mening over het gedacht van Caitlin. Stop mensen te vragen waarom ze geen kinderen hebben. Caitlin, dankjewel om je gedachten even te delen. Heel fijne ochtend. Heel graag gedaan. Reacties in onze app van Radio 2.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 hier onlangs zijn, heeft live gezongen. Dat was zo indrukwekkend. Geniet nog even mee. Me. Ja, jongens. Better, happier... Een heel helder gedachte net van luisteraar Katelyn Het Heist op den Berg. Die zei van... Ja, stop met mensen te vragen waarom ze geen kinderen hebben. Heel veel mensen ja, die akkoord gaan. Daarom dus. Mirjam Alioua zegt... Ik ben het daar helemaal mee eens. Vaak komt er dan ook nog eens bij... Maar je bent toch zo goed met kinderen? Moet je dat dan ook nog eens gaan uitleggen? Jempi Billekes uit Oud Turnhout zegt... Ja, mensen zijn gewoon nieuwsgierig. En sommigen zijn dan ook nog eens vervente roddelaars. Dus ze hengelen gewoon naar... Ja, waarom? Of, of wat is er gaande? Maar veel mensen die dus in de situatie zitten van, uh, ja, in een moeilijke situatie, bijvoorbeeld Vanessa van der Eeken zegt, ja, het is een eigen keuze om wel of geen kinderen uh, te willen. Sommigen nemen ze dan omwille van die sociale druk, is al helemaal erg. Maar wij hebben zelf vijf jaar fertiliteit doorlopen, om dan twee keer spontaan zwanger te zijn. En in zwanger kreeg ik dan weer de vraag of ik niet te oud was om aan kinderen te beginnen. Dus het is altijd wat. Michael uh, Florijn uit Schoten zegt ook, ja, het is wel bij een koppelvraag dan ook, zeg, ik ben jullie. Oh, ook zo als je tweede. dat niet wil doen, zo. Ja, dat zo of als een van de twee dat niet wil, heb je weer ruzie daarover. Oh. Er is een bekende actrice die daar een zeer zeer duidelijke reden voor heeft. Dat hoor je over drie minuten. Zeg, Anne, ga jij deze kerst voor Scandinavian Serenity? Um... Of uh, Shabby Chic? Wat? Nee, wacht, jij zei het eerder Colorful Life, hè? Nee, ik ben vooral enorm in de war. Ja, en ik snap ook een beetje waarom, want er zijn te veel decoratietrends. Ah, wel, ja. Wij gaan die feesttafel een keer laten shine. Ja, want deze week is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 Lotto pakt uit in december. Met elke trekking 1000 extra winnaars van 50 euro. Ah, Lotto pakt uit. 50 euro. Met 50 euro kan ik, ik een cadeau kopen waarmee ik mijn madame inpak. <laughs> niet eens zeker. Speel nu. Woensdag is er een jackpot van 1.500.000 euro. Lotto, onder het kan. Hoi, ik ben Gitte. Ik werk bij Coruit. We hebben nu niet te missen feestpromo's. 20% korting bij aankoop van drie potten mayonaise van De Vos -Lemmers.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 Radio Try to imagine the house that's not a home. Try to imagine.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 I just break down As I look around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 Je beslist je om je groep modder te noemen in het Engels. Ze deden het, het werd de wereldgroep, Mad, ik, Lonely. Ja, dat denk wel niet, ja. En vooral ook het gedachtenet van Caitlin het hijst op den Berg. Stop met mensen te vragen of ze kinderen willen. Heel helder gedacht, je kan daar niet tegen zijn natuurlijk. Maar kijk naar jezelf. Hoeveel keer heb je dat zelf al gedaan? En? Nog plannen voor kinderen? Dat is toch iets wat je, wat je altijd al eens gedaan hebt. Ja, dat, dat is waar. Maar je leert daar dan ook uit als je toch eens een keer iets voor hebt. Niet, dus heb, dan, heb je ja. dat niet voor gehad? Zeker zo... als je zelf ah. kinderen hebt. Dan ga je daar bewuster mee. Je staat er toch meer bij stil dat het, dat het soms een, een, een ongepaste vraag is. Of je hebt veel mensen in je omgeving die daar dan problemen mee hebben. En dan sta je daar. Het gaat toch allemaal ook een beetje over tak. Dus als je zelf nadenkt van... Ja, je kan zoiets toch met veel meer tact benaderen. Denk. De meeste mensen die dat vragen, hebben ook kinderen en zijn meestal ouder ook. Maar we gaan er even over praten met Leen de Dievel. Goedemorgen Leen. Morgen. Leen de Dievel, actrice en schrijfster ook natuurlijk van het boek, onder andere De Zin van een Kind. Heel taboe doorbrekend van een leven met of zonder kinderen. Je hebt dit gedacht gehoord. Ja, hoeveel keer is het jou overkomen dat ze het gevraagd hebben? Oh, het is mij vaak overkomen, ja. Het is de het is vraag in de rij van de ongelukkige vragen, hè. Ik ja. bedoel, net zoals inderdaad, van wanneer ga je trouwen, wanneer komt er een tweede? Mensen vragen dat uit gewoonte, want mensen vragen dat ook soms uit troost. Ik weet niet of jij het hebt meegemaakt, Kim, maar als mensen een kindje verliezen, wordt ook vaak uit onhandigheid of uit oh. troost gevraagd. Komt er dan nog een ander? Uh -huh. Precies als het de is. Dat is gewoon, kijk, dat zijn allemaal geen slechte vragen. Alleen moet er een gesprek op voorhand aangekoppeld worden en mag geen binnenkop zijn. Mensen kunnen echt geïnteresseerd zijn. En dat snap ik ook, want ik heb mij die vraag ook gesteld van, waarom maken mensen wel kinderen? Maar dat was echt uit een, uit een idee van ik wil dat echt weten en niet uit curiositeit. Ja. Dus daarom heb ik er dan ook een boek over geschreven. Uh, maar het is de onhandigheid van, hoe vraag je het? Je kan ook vragen van, denk je al aan kinderen? Of, heb uh, heb er al over nagedacht, wou je misschien nog nog een extra kind, uh, nadat je kindje is gestorven, of weet ik niet veel, of, of, of ja. lukt het niet meteen als er een gesprek uh, aan is voorgegaan. Dus het is ja, het is dat een alleen, dan blijft het toch, zelfs als het zo vragen, word je toch een beetje gedwongen om het te vertellen, terwijl je dat dan eigenlijk misschien niet altijd wou aan die persoon. Tuurlijk. En het is je volledige recht om te zeggen dat dat zijn mijn redenen. Want zowel dat mensen redenen hebben om kinderen te maken, hebben mensen ook redenen om geen kinderen te maken. Mm -hmm. Zij het geen gen willen doorgeven, een familiegeschiedenis niet willen herhalen, een, een, een ongelukkige band met je ouders hebben, je partner wil misschien niet mee. Het zijn allemaal redenen waarom het misschien niet lukt of waarom je het misschien niet wil. Dus mensen moeten daar wel en dat is wel iets heel goed wat Casey doet en wat ik doe met mijn boek is: mensen moeten daarover nadenken. Het is niet gewoon maar een gratie vraag dat men kan stellen. Alleen mensen zijn gewoon dieren. Mm -hmm. Mensen zijn gewoon hé, mm -hmm. mannetje. Het is al moeilijk om na te denken vrouwtje en vrouwtje, mannetje en mannetje. Of laat staan alleenstaande uh, mensen. Hè. Die, die trouwen, die krijgen kinderen. Dus wij moeten hen de tijd geven en uh, de kunde geven door wat wij nu doen, dit uit te spreken, om die verandering ook mee te maken. En het is zoals je zegt, ja. Peter, het zijn meestal oudere mensen die het doen. Dus die, die hebben meer tijd nodig voor die verandering. Omdat er een vrijheid is in keuze, omdat wij opties hebben. Omdat het nu eenmaal kan om te zeggen van kijk, dit is niet de zin van mijn leven, een kind. Ja. En dit is ook oké. Okay. En eigenlijk is het allemaal oké. Okay. Ja, als er is... maar inderdaad met tact wordt gezegd of besproken of dat het niet ja. zomaar in een groep wordt gegooid, uh, Ja, dat is gewoon lastig. Er je zijn vast ook mensen niet die nu het... zitten te roepen naar een radio van joh, maar er mag niks meer. Jawel, er mag altijd iets Geweld, als je er dus maar op een fijne ja. manier kan over praten. Ja, als je maar een gesprek voert. Je gaat ook niet zomaar vragen aan een hetero iemand: en wanneer word jij nu homo? Ja. Ja, dat is gewoon. <lacht> Min, um. heb jij de rol al eens omgedraaid en, en zo eens aan mensen gevraagd? Hé, hey, waarom heb je kinder, voor kinderen gekozen? Ja, zeker. En, zeker wat is wat de reactie erom, dan? Nagedacht? En wel, de reactie is meestal van: ja, omdat ik het, omdat ik het kon, omdat we het wilden, omdat ik het voelde. Uh, en dat waren allemaal een klein beetje zo algemene antwoorden met mij, waarop ik, ja, ik kon daar niks mee. Maar door mijn boek te schrijven, heb ik bijvoorbeeld voor mezelf een heel goed antwoord gevonden. En dat is, dat als je een kind op de wereld zet, dat je ergens de kans geeft om het, om het verder te zetten. Om het opnieuw te laten beginnen. Ja. Niet om de dingen opnieuw te doen of beter te doen, maar anders te doen. Ja. En ik dacht, als ik een kind wil, dan zou dat de reden geweest zijn. En dat is wel een mooie om over na te denken. En ik vind... We kunnen daar in gesprek over gaan. En daarom ook dat ik echt mijn boek heb geschreven. Omdat de kinderwens moet in al zijn aspecten worden aangereikt. Want het is zo mooi ook. Kinderen zijn superbelangrijk. Maar het mag ook zijn dat mensen geen kinderen willen. Want ik zorg voor heel wat kinderen in mijn omgeving. En ze moeten niet van vlees en bloed zijn. Kijk, laat ons daarmee samenvatten. Dankjewel, Lene wel, Dievel, om even bij ons te zijn. Ze is heel helder intussen. Graag gedaan. Het boek is uit ook trouwens. De zin van een kind. En dit is een jarige... Too late Taylor Swift got nothing in my brain. Heeft in Amerika, de mens van het jaar. Ze hebben gelijk 34 jaar, Taylor Swift. Zometeen krijg je het nieuws uit je buurt, Eerst Charlotte. Goedemorgen. Op de klimaattop in Dubai hebben de onderhandelaars een akkoord bereikt. Afgelopen nacht was er nog een en ander veranderd aan de ontwerptekst. Maar zo is er nu toch afgesproken dat we stilaan moeten afstappen van olie, gas en steenkool. Het is voor het eerst in 30 jaar dat die fossiele brandstoffen zo aangepakt worden op een klimaatconferentie. En er is veel ongerustheid bij busreizigers over de nieuwe dienstregeling van de lijn die op 6 januari start. Er zullen meer bussen rijden op verschillende drukke routes, maar er verdwijnen en veranderen ook veel lijnen. En dit is het nieuws uit jouw buurt, nieuws uit Antwerpen met Elsbrand. Goedemorgen. In de Noorderkempen is het aantal aanvallen op vee door wolven aan het oplopen nu wolvin Emma een mannelijke wolf heeft gevonden, dat schrijft Gazet van Antwerpen. Vorige week bleek uit DNA-onderzoek dat er nu een wolvenpaar rondloopt in de regio. De afgelopen twee maanden werden er al tientallen schapen doodgebeten en zelfs een koe. De mannelijke wolf lijkt een slechte invloed te hebben op Emma, zegt Jan Loos van Welkom Wolf. Het mannetje is duidelijk een trigger geweest. Wolven en Emma leek zelfs een beetje een hekel te hebben aan schapen. heeft nauwelijks schapen aangeraakt in de eerste acht maanden. Maar dan bij de komst van het mannetje is, al het, het, is het gedrag eigenlijk veranderd. En als die twee nu samen gaan optrekken en kleinvee wordt niet beschermd, en ook het grootvee niet, ja, dan gaan die aanvallen blijven toenemen. En dan gaan wij eigenlijk leren aan wolven hoe ze kleinvee en grootvee moeten pakken. En dat kan toch niet de bedoeling zijn. Welkom wolfroep minister van omgeving Zohal Demier, nu op om ook in de Noordercampus subsidies te voorzien voor houders van runderen en paarden en niet alleen voor kleinveehouders zoals schapen en kleine ponies. Aan het Brilschanspark in Berchem is een nieuw fietspad geopend. Het verbindt de Grote Steenweg met de Henri-Prostlaan en zorgt ervoor dat fietsers niet meer over die drukke Grote Steenweg moeten. Ook haalt het fietsers en voetgangers uit elkaar, die vaak op een onveilige manier kruisten in het park. De nieuwe fietsverbinding is belangrijk voor het woon-werkverkeer dat langs Berchem passeert, zegt Schepen voor Mobiliteit Koen Kennis. Bijvoorbeeld hier aan de andere kant heb je Bergemstation, natuurlijk. Heb je het uh, kantorencomplex aan de veldetjes. Heb je uiteraard ook de ontsluiting van Mechelen en, en Lier. En we denken dat we met deze fietsostraden toch weer die missing link kunnen wegwerken. Je ziet het eigenlijk vandaag al. We staan hier nog maar net en uh, er passeert hier al wel wat volk. Om dat natuurlijk anders zijn, via de grote steenweg en de aanliggende straten. Of via het park zelf moeten rijden. Ja, dit is veel kwalitatiever uiteraard.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 Het wordt bewolkt met de regen of buien bij zo'n 9 graden. Morgen zwaar bewolkt met eerst lichte regen, later droger weer bij zo'n 6 graden. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van 14 Nieuws. Oh, hou je klaar, want het is de moeite. Mona, vertel eens. Op de E17 nog altijd hele grote hinder. Daar sta je meer dan twee uur in de file van Antwerpen naar Gent, tussen Waasmunster en Lokeren. Dat komt door een ongeval waar je moeilijk voorbij kan. Vergeet geen reddingstrook te maken, dat is heel belangrijk. En rijdt dus best om via de E34 of de A11 richting Brugge. Nog richting Antwerpen aanschuiven nu. Op de E313 in Ham, dat komt door een ongeval op de pechstrook daar. Verder 50 minuten bij, van Massenhoven tot Ranst, en dat komt door een ongeval op de middenrijstrook. Een half uur aanschuiven vanaf Zandhoven tot in Ranst. Op de A12 10 minuten tussen Londerzeel en Willebroek. Verder hetzelfde vanaf Aartselaar. Op de E17 tussen Destelbergen en Lokeren 20 minuten bij. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook en nog 35 minuten richting Antwerpen vanaf Brecht. Op de Antwerpse ring naar Gent meer dan een half uur bij tussen Antwerpen Noord en Linkeroever. Ook richting Beveren is in de thijs een ongeval gebeurd. Dat is op de rechterrijstrook en daar verlies je bijna één uur van op de A12 in Ekre. Naar Brussel vanuit alle richtingen aanschuiven tot 20 minuten. Op de E19 wel goed uitkijken in Semst, daar is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Rond Brussel dan op de binnenring drie kwartier bij tussen Grootbijgaarden en Tervuren. Op de buitenring zijn dat 20 minuten tussen Waterloo en Tervuren. Op de E40 van Brussel naar Gent verlies je 20 minuten in Merelbeke. Er staat een half uur file op de E403 van Kortrijk naar Brugge tussen Ruddervoorde en Brugge op de N31 en op de A19 Kortrijk Ieper zijn in Wervik in beide richtingen de op- en afritten versperd en daardoor sta je in de file bij de op- en afritten in Zonnebeke Bezelaren. Schilder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 Say it look like me, Dad What Are you Uh-oh Uh-oh Uh-oh I said, hey boy Sitting in your tree Mommy always wants you to come for tea Don't be shy Straighten up your tie Get down from your tree. Sitting in the sky I wanna know just what I do Here's a very big it's a room for two I'll show sure you my show Salavi, 17 voor 9, goeiemorgen. Ze was op weg naar Blankenberg ze is er geraakt ook. Van de regio. Ondanks al die files, en ik zie haar op dit moment staan in Sea Life onder een paraplu. En uh, is Milou daar al in de buurt? Dan dacht wie is Milou? Wel, Margot van der regio gaat het jou zo meteen uitleggen? Het is een, het is een mooi kerstverhaal eigenlijk. Vertel eens. Ja, wie meekijkt via de Radio 2-app, die kan Milou misschien zien, want ik sta hier vlak bij twee zeehondjes en één daarvan is Milou, maar ze durven niet echt dichtbij komen. Ze zitten hier zo alle twee samen een beetje achterdochtig naar mij te kijken van, wie is die gekke vrouw met haar microfoon? Maar, uh, Jonathan, um, hoofdverzorger hier bij SeaLife. Milou klinkt als een schattige naam, maar je mag er niet door laten vangen, hè? Nee, zeker als het niet. Milou is eigenlijk een vrij pittige tante. Um, als als haar soms gaan wegen of we moeten in de pool zijn om te kuisen, kan ze wel van eindig uit de hoek komen. Oké. Okay. Ze is vier à vijf maanden oud en ze is, ze is hier bij jullie terechtgekomen. Wat was er mis met Milou? Uh, Milou heeft eigenlijk enkele dagen op het strand gelegen. Um, en alles leek eigenlijk op dat ze aan het rusten was. Maar na een paar dagen zagen we eigenlijk dat haar rechterflipper um, zwaar geïnfecteerd was. Um, en eigenlijk een hele grote verdikking had, waarna ze koorts had gemaakt. En dan hebben we ze besloten om ze op te vangen. Um, ze is bij ons toegekomen op 2 september met een gewicht van 10 kilo. En de reden voor haar dikke flippen was eigenlijk dat er een stukje bot um, kapot was gegaan. Door een hondenbeet, waarschijnlijk. En dan hebben we het chirurgisch verwijderd en nadien is eigenlijk de wonde mooi genezen. Dus ze was een zeehond met een beenbreuk. Ja, klopt. Ze had een open beenbreuk en door dat stukje bot groeide de wonden eigenlijk niet goed dicht. Och, arme Milou, arme Milou. Maar ondertussen is ze wel aangesterkt, want ze staat redelijk vet. Mag ik dat zeggen? Ze dus mag dat zeker wat uh, Bij scheen. de laatste weging, een kleine week geleden, woog ze 37,8 kilo. Dus dat is uh, bijna 30 kilo zwaarder dan als ze is binnengekomen. Dus dat is wel uh, heel mooi. Ja, heel mooi. En daarom mag ze dus vandaag ook terug naar de zee. Um, wat gebeurt er dan met Milou? Weet zij waar ze naartoe moet of is die een beetje ontregeld? In het begin gaat dat een beetje haar, voor, allez, haar omgeving verkennen zijn en een beetje in de branding blijven. Maar nadien gaan ze eigenlijk gewoon het ruime stopter kiezen. Ze zal beslissen van oftewel ga ik naar rechts oftewel ga ik naar links. Maar uh, ze zijn eigenlijk vrijdag terug thuis in de zee. En wat doet dat met u, zo'n zeehondje? De, de grote onbekende zee in laten gaan? Ik zal daar een beetje van moeten weren, maar dat ben ik dan natuurlijk. Uh, Wenen, dat doe ik niet okay. heel vaak. Uh, maar het is zeker was, altijd iets moois om te zien. Uh, dat is ook de reden waarom we zeehonden willen opvangen. We willen ze erdoor brengen en dan eigenlijk terug in de natuur vrij laten. Want hoeveel hebben jullie er dit jaar al gevangen? Dit jaar hebben we al 23 opgevangen. Oké. Okay. En voor eens en voor altijd, als je een zeehond ziet liggen op het strand? Moet je afstand houden. Okay. Uh, wij gaan altijd aan 30 meter afstand houden. De dieren liggen eigenlijk op het strand om uit te rusten. hebben geen water nodig. En kunnen we perfect twee tot drie dagen op het strand leggen. Voilà, laat ze gerust. En als er iets mis zou zijn met de zeehondjes, dan worden ze hier heel goed verwend. En zoals je kan zien of horen is het hier heel hard aan het regen in Blankenberg op ja. dit moment. Ik dacht even dat er een kabouter op je paraplu aan het plassen was. Oh, je maar fantastisch daar. Dankjewel, Margot van de Regio. Het mooie is, ja, we hebben hier iemand die een soort vriendin is van de zeehonden. Ja, ja Charlotte. Charlotte. Uw, uw, uw, uw, uw. Zoiets. Ja. Heel mooi, heel mooi. Lang like best C-Life. Ik ben de zus van uh, Milou. Hey, mooi. Goedemorgen. En dit is Meteor van de Muziekzie met eigen schuld. Goedemorgen. Al diezelfde vragen als ze me zien op straat. Ik hoor me telkens zeggen, ik heb mijn best gedaan.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 haar in de steek heb je alles geprobeerd of had je daar alleen maar love? Zie je nu pas wat je mist? Nu je er niet meer in geloven. Je moet ermee leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg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 Uh, niet dat je niet goed was, in tegendeel, maar Suzette de Heider uit Mechelen, die hebben we al eens gebeld, maandag, kom je die horen bij, goedemorgen, morgen. Suzette, goedemorgen. Goedemorgen iedereen. Wat een prachtig verhaal alweer, want Suzette, ja het is gebeurd, hè. Ja, je hebt ons maandag gebeld is... over je vader Jean de Heider, 88, en die heeft de, de finale pingpong gespeeld. En hoe is het afgelopen Suzette? Ja, hij heeft met glans gewonnen hè. Oh. Hij heeft uh, met, uh, Ze moeten drie sets Drie gewonnen sets hebben mm. En hij heeft uh, met 3-0 gewonnen Ja, de tegenstander ja. vermorzeld Ja, echt waar en hij, hij heeft, allee, Die tegenstander is echt ook een, nee, de Willy, een hele goede speler, maar hij eigenlijk een verdedigende speler. En mijn vader is een aanvaller. Ha. Ik had een klein filmpje doorgestuurd. Moet je straks maar eens naar kijken. We gaan dat nu gewoon Want... even tonen, Zie. Kijk maar even mee. Ah, echt? Oh. Ja. Ja, ik had mijn, mijn, mijn radio af, alleen mijn tv afgezet. Ja, hoort het Geen oh, niet, he? niet even mee van het gepinpong. Ah Ja, ja, ik kan. Uh, ja, je hoort hem ja. hard aan. Je ziet. Je ziet Willy ook al een beetje Oh. Het is gebeurd. Heerlijk ook. Super beweeglijk, hè. Ja, ja, ja. Ja, als hem kan, als hem kan pingpongen, hè. Want als hem... Uh... Als stil zit in zijn zetel en hij komt terecht, dan is het precies een oud ventje. Als het voor huishoudelijke taken is, zegt hij stil wat minder. Hm. Nee, ja, nee, nee, nee. Gisteren de er nog gekaast. Ah, dus dat okay. moet ook okay. niet. Nee, nee, hij... Dikke proficiat op voorals, Suzette en jouw papa. Echt waar, geniet ja, van goed. de overwinning. Prachtig. En ook de grootte aan de video. Ja, zeker. ja toch wel, hè. Ja, absoluut. Dag, Suzette. Dag. Fijne dag nog. Dag. Dit is Anesthesia. Goedemorgen. Voor bedankt voor deze aangename ochtendshow. Martien, dankjewel. En zometeen heel veel plezier met alle liedjes die je maar wil. Benjamin Schoolarts staat klaar. En de app die is open. Succes! Als je Succes. wil missen van de Radio 2, dan moet je zeker de Radio 2 app installeren. Je kan hem downloaden via radio schuinestreep-app.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 Prima Donna Events presenteert De Notenkraker. Meer dan 100 artiesten brengen de kerstklassieker in een vernieuwende versie. Een groots ballet op de betoverende muziek van Tchaikovsky. Van 26 december tot 7 januari in Antwerpen, Brugge, Hasselt en Gent. Tickets Events.be. Wees een kampioen en kom eens met de trein kerstshoppen in Antwerpen. Download nu de Slim naar Antwerpen app om vlot naar de stad te komen. Jij kampioen.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 nu in de winkel. Op 26 december barst de Nekkerhalle in Mechelen uit haar voegen voor Jumping Mechelen Feest. Vanaf 9 uur 's avonds zijn er optredens van Swoop, Fabiola, Willy Sommers en de Romeo's. En daarna nodigt DJ Dress je uit op de gigantische dansvloer voor het feest van het jaar. Jumping Mechelen Feest op dinsdag 26 december in de Nekkerhal. Tickets En het volledige programma via jumping.mechelen.com. Samen met Radio 2. Het is bijna 9 uur. Je weet wat je moet doen: dat is platen aanvragen in Radio 2 Kickstart. En misschien ook eens een kersplaat. Ach ja, waarom niet? Laat maar komen. Elke dag, tel voor 2.